Eva de Jong met het nos journaal In Amsterdam is vanavond bij een schietpartij een man gedood. Twee mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was in de grote Wittenburgerstraat in het stadsdeelcentrum. Over de toedracht is nog niets bekend. In de buurt was in november ook al een dodelijke schietpartij. Het Nijmeegse ziekenhuis Radboud UMC heeft vanwege een grote computerstoring de spoedeisende hulp gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen, meldt omroep Gelderland. Volgens het Radboud UMC is de zorg voor patiënten in het ziekenhuis gewaarborgd. Ze kunnen alleen geen gebruik maken van de apotheek. En ook het elektronisch patiëntendossier dat in het ziekenhuis wordt gebruikt, ligt plat. Het duurt waarschijnlijk tot vannacht of morgenochtend voor alle systemen in het Radboud UMC weer goed werken. Europese toeristensteden, waaronder Amsterdam, willen meer mogelijkheden om grip te krijgen op verhuurplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Ze roepen de Europese Unie op om met regels te komen. Amsterdam probeert zo samen met onder meer Reykjavik, Barcelona en Krakau een oplossing te vinden voor de problemen die het verhuren met zich meebrengt. Zo dreigen er wijken te ontstaan met alleen maar toeristen. Minister van Engelshoven van Onderwijs gaat de universiteiten kritisch volgen op het aantal opleidingen dat in het Engels wordt aangeboden. Ze reageert op protesten van Kamerleden en studenten die vinden dat er sprake is van wildgroei. 20% van de universitaire bacheloropleidingen is volledig in het Engels. Bij de masteropleidingen is dat 70%. Van Engelshoven zegt dat sommige universiteiten voor Engels kiezen om buitenlandse studenten te lokken. Het weer, de temperatuur daalt waardoor nevel en mist ontstaat. Vannacht plaatselijk dichte mist, bij minimaal tussen 2 en 5 graden. Morgenochtend overwegend grijs, het wordt een graad of 7. Daarna de namiddag en avond lichte regen en aan zee een stevige zuidwestenwind. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM.